Na een afwezigheid van enkele jaren, terug voor de microfoon... ...het nijvere drietal uit Vreeland... ...waaraan oudere luisteraars onder u dankbare herinneringen bewaren. Hallo, folks. Ik ben Zipper. Iedereen kan op mij rekenen. De wetenschap schrijft voort, maar wij blijven bij. Ook in Vreeland zijn boeken te koop. Hè, eh, nou is de koffie alweer duurder geworden. Hoe moet dat nou, professor? Zipper, professor Jensen... En de nijvere huishoudster Kaprijn. Zij spelen een belangrijke rol in de avonturen waarvan wij de komende weken op woensdagmiddag verslag doen. Hipper. In dienst van de vooruitgang. Een radiostrip door Kees Schonenberg en de Kloet. Het vuile water, eerste deel. Zij wonen in een van die mooie buitens, in lang vervlogen tijden door rijke Amsterdamse kooplieden in Vreeland gebouwd. Langs de zuidzijde van de diepe, door bomen omzoomde tuin. Rond de rivier de weg. Prachtig weer vandaag, hè Kregen we koffie in de tuin? Ik denk het wel. Katrijn zal zo komen. Zeg, professor, zullen we een beetje gaan vlemmen? Oh, het is er warm genoeg, zullen dat wel, maar hoe uh, heet Daar is Katrein. Uh, ja, zet hier maar neer, Katrein. Ja. Hé, hey, wat er aan de hand, meneer Zipper? U zit met ontblok Ja, Katrijn, Deze jongen duikt zo meteen wel even de wet in. Even de spieren spannen, weet je wel. Even hm. de benen uitslaan. Een ogenblikje het koele water in. Zou u dat nog wel doen, meneer Sipper? Heb u gisteravond die meneer Bosboom dan niet gehoord? Juist, Katrijn, Heel juist. Wie is meneer Bosboom. Moet ik die kennen? Uh, een voetballer of zo? Ach, wel nee. Dat is die man van watermerk. Het televisieprogramma van de VARA weet u wel, meneer Sikkers. Nou, en hij had gezegd dat het gevaarlijk zwemmen is in de vecht. Er schijnt nog maar één plaats in Nederland te dus zijn waar het water schoon is. Dat is in Pabbelen op de Veluwe. Ja. ja, daar komt het water uit een bron of een wel, zoals we daar zeggen. Wat een flauwekul. Nou, de vecht is prima. Ik ga even. Dag meneer Bosboom. Dag kinderen. Die ligt in de vecht, Katrijn. schenkt mij nog meer zin hoor. Zo, kijk er. Hé, hé. Nou, u bent gauw te meneer Sitter. Dat is mijn verdemme ook wat moois. Moet je eens kijken hoe ik trouw zie. Helemaal onder de smeerlapperij. En, en weet je wat me gebeurde? Ik dook boven op een matras. Ik ging er dwars doorheen. De veren zitten nog in mijn oren. Wat een wonen hier, zeg. Ja, maar we hadden je toch gewaarschuwd. Ja, wie wil zwemmen, moet naar paddelen gaan. Wie lekker wil zwemmen, moet naar paddelen gaan. Ik wil zwemmen. Ik wil lekker zwemmen. Nou, dan stel ik voor dat we voor een korte vakantie naar paddelen gaan. Terwijl het zwemlustige drietal in Vreeland zich opmaakt voor een vakantie in paddelen... Verplaatsen we de microfoon naar de directiekamer van de Super-Up-fabriek in Deventer. Hoe belangrijk het gesprek is dat we nu afluisteren, zal later blijken. Blijf dus aan het toestel. Ik ben bijzonder blij dat u gekomen bent, meneer Trump. Kunt u voor de zekerheid nog even het korte situatie schetsen? Jazeker, het gaat om het volgende. We hebben over het hele land een net van, van, van supermarkten, zou ik maar zeggen. 300 in totaal. U kent natuurlijk wel deze bekende Trump-supermarkten. Nee, ik... uh, nu willen wij een zeer goedkope updrank gaan brengen goedkoper dan alle anderen. U bent een updrankfabrikant, meneer van Zevenberg. Vandaar dat wij contact met u hebben gezocht. Dat is een briljant idee van u. Neem nog een sherry. Maar hoe goedkoop moet het zijn? Oh, zeer goedkoop. Voor een zeer goedkope updrank die wij super up gaan noemen ligt een geweldige markt. En een geweldige verdienste. Voor <laughs> ons allebei. Ja, dat ik. Maar u kent net als ik waarschijnlijk de problemen goedkope up te vervaardigen als men niet kan beschikken over schoon water. En schoon water is er is er niet zoveel meer in ons land. Als je vuil water eerst moet zuiveren, wordt het de kosten aanmerkelijk hoger. Ja. Goed kopen, up akkoord. Maar waar is de streekpion zuiver natuurlijk? Waterlevering. Ja, ja, ja, dat is uw zaak, wij distribueren alleen maar. En we willen een goed contract. Ja, u kunt ja of nee zeggen, dat is uw goed recht. Ik zeg ja. U ja. hoort van mij, maar Het weet... komt in orde. Ik accepteer de uitdaging. Ja. Mijn god, wat een mooie ja. Uitstekend. Zit u het uit regelen van we Bedankt voor de sherry en uh, goeiemiddag. Hier spreekt de directeur. Mag ik op de monitor even het watermerkbandje van de VARA, bandje 9? Evenals de vorige metingen, zeer negatief. Samenvattend mogen wij dus concluderen dat het water in Nederland aanmerkelijk vervuild is. Op de zeer vuile wateren die absoluut gevaarlijk zijn, heb ik u al gewezen. Wees er erg voorzichtig mee. De minder vuile tot tamelijk schone gebieden ziet u hier op deze kaart. ...voorzichtigheid blijft ook hier geboden. De toch enigszins opzienbarende conclusie van dit onderzoek is... ...dat wij van werkelijk schoon water alleen nog kunnen spreken... ...ten aanzien van het water van de plas ...bij het Veluwse Paddelen. Een plaatsje dat recht als toerist door het grote faam geniet... ...en waar het werkelijk nog onbekommerd zwem is. U kunt er het water nog zo uit de holle hand drinken. Dit was Watermerk. Goedenavond. Hier spreekt de directeur... Maak mijn koffer te klaar en kijk na of er een schone pyjama in zit. En verbind mij met het lab. Ja, met het lab. Jasja, hebben wij ooit iets gedaan met het netelextract? Ik dacht van niet, hè? Blaren, zo, zo. Werking één dag, dat is mooi, zeg. En laat het klaarzetten. Vanavond ga ik naar paddelen. paddelen op de veduwe. Een lieflijk dorpje, jaarlijks bezocht door duizenden toeristen. En je weet waarom ze erheen gaan. Het water is er schoon, brandschoon, omdat een reeds even werkende wel, de paddeler wel, voor zuiver water zorgt. Waar heb je dat nog tegenwoordig? Uit de kraan? Ja, maar in de gootsteen kun je moeilijk zwemmen, nietwaar? <lacht> oh, goed, wij schakelen over naar paddelen, want het ziet er maar uit dat we er, hoewel het na seizoen is, vele kennissen zullen ontmoeten. Moet je dat zien? Een beetje al te gek. wil ook niet? Uh, waar heb je het over? Nou, dat lijstje daar. Je kan net natuurlijk niks aan trekken. hoor. En dat zoiets mag. Zoiets zou verplicht moeten worden gesteld, Katrijn. Uh. Wat een stuk zeg. Uh, zou dat er ook van dat schone water komen? Zeg, wat zouden jullie ervan denken als we eens eventjes het water indopen? En dan kan Zipper meteen even controleren of hier ook matrassen drijven. Dat is een uh, goed ideetje, professor. Nee, daar gaan we dan. Nee, nee, nee, nee, nou niet zo vlug. Wacht nou even. Gaan ook mee. Zo, Lop, lop, lop. Ah, mooi. Ik kom ook. Zalverdeltje. Je is ouder dan ik dacht, hoor. Zipper, zipper. Dipper, dipper, dipper, dipper. Zo, nou dat was uh, fijn zeg. Ja, heerlijk. En geen matras te bekennen. Nee, nee, <laughs> inderdaad. Zeg, ja, super. Zie jij die man daar met dat paarse hoedje op? Waarom zou die man uh, geen paarse hoedje uh, ophouden hebben? Nee, nee, nee, ik kijk nog eens goed naar hem. Ik kijk goed. Zie jij niks bijzonders? Pasoetje. Nee, dat bedoel ik niet. Kijk nou eens wat hij doet. Hij, hij, hij spoelt een fles om of zo. Hij spoelt helemaal geen fles om of zo. Hij gooit iets in het water. Nou, misschien uh, moet dat van de gemeente. Zo houden ze misschien het water schoon. Jij weet wel beter, Zipper. Dit is natuurlijk water. Daar hoef je helemaal niks in te gooien. Nee, Zipper. Dat is heel vreemd. Wat gooit hij er nou in? Weet je het? Ik heb honger Ga mee, wat eet hij?